Kredietbeoordelaar Standard Poor's heeft Bankia en twee andere Spaanse banken afgewaardeerd vanwege hun zwakke financiële positie. De drie banken hebben nu de Junk Status. Een Britse miljonairsdochter heeft twee jaar celstraf gekregen voor haar aandeel tijdens de rellen in Londen vorig jaar. De 20-jarige Laura Johnson reed begin augustus plunderaars van winkel naar winkel. Daar stalen ze elektronica, zoals tv's. Volgens de rechter Lee Johnson zich niet zomaar oppakken tijdens de rellen. Toen een agent haar wilde aanhouden, trapte ze nog eens extra op het gaspedaal. Het weer vannacht helder, morgen zonnig en droog. Temperatuur tussen de 22 en 25 graden. Met Pinksteren blijft het zonnige warm en de kans op een bui is erg klein. Dit was het NOS Journaal. NOS, NOS, NOS Radio Langs de lijn met Jeroen Stomborst. Goedenavond. Wie gaat Bert van Marwijk uit de Oranje Selectie... morgen met vakantie sturen? Dat is de grote vraag. Hij wilde uiteraard geen namen noemen, maar dit zegt misschien wat meer. Over een van de gedoodverfde afvallers vooraf is hij namelijk opvallend positief. Als jij op die leeftijd... Uh in een partijvorm die echt op scherp van de steden ging... nog zo veel overzicht behoudt op het laatste moment... dan zegt dat wel wat over een spelen. Zometeen hoort u over wie dit ging. En Epke Zonland en Jeffy Wammers... ze haalden geen enkele finale op de Europese kampioenschappen. Wat ging daar mis? Daar wordt zometeen over gefilosofeerd over door betrokkenen... onder wie de bondscoach Mitch Venner. When you're on a stairway... To the next level of achievement, you're going to hit a creaky step, And that's what they both did Een krakende treden op de trap naar succes bij het EK zwemmen had Nederland vandaag maar één ijzertje in het vuur. Kira Toussaint, debutante, ook op de 50 meter rugslag. Ze kwam niet verder dan de halve finales. Ja, dat is wel jammer. Ja, Ik weet ook niet helemaal goed waar het aan ligt eigenlijk. Sorry. Ja, zuchten. Tot 11 uur allemaal in langs de lijn. Maar we beginnen met uh, mooi nieuws, mooi olympisch nieuws zou je het kunnen noemen. Want Nederlandse handbalsters zijn uitstekend begonnen aan het olympisch kwalificatietoernooi in Spanje, in Guadalajara. Kroatië werd met het kleinst mogelijke verschil verslagen. Het werd 29-28. Uit was kiepser Marike van der Wal. Zij pakte seconde voor tijd de beslissende bal. Ja, dat is natuurlijk een heel fijn gevoel. Het is, uh, we staan één punt voor en uh, zij, ja, zij kunnen nog gelijk maken. En dan is het natuurlijk heel belangrijk dat je die bal pakt. Nou, en die pak ik, dus dat is wel heel fijn, ja. Enorme ontlading bij jullie. Nou, zeker. We hadden de hele wedstrijd super goed gedaan. We stonden te knokken in de dekking en in de aanval ging alles goed. Totdat ze eigenlijk de laatste tien minuten 5-1 gingen spelen... waar we toch wat meer moeite mee kregen. We stonden drie punten voor. En ze kwamen... Wat meer offensieve dekking bedoel jij? Ja, sorry, wat meer offensieve dekking. Dus we wisten even niet meer zo goed wat we, gingen doen, wat we moesten doen. Dus we maakten een paar foutjes. Dus ze komen toch nog weer dichterbij. En dan, ja, als je dan toch nog de wedstrijd wint... dan is, ja, dan is daar wel een enorme ontlading, ja. Jullie hebben een... ...enorme energie in deze wedstrijd gelegd. Dat was misschien nog wel het, het allerbeste. Ja, nou, we hadden van tevoren gezegd, uh, we gaan ervoor. En we hadden hartstikke lekker getraind. Afgelopen week we hadden een goede oefenwedstrijd tegen Servië gespeeld. Dus we hadden best wel wat zelfvertrouwen. En we hebben gewoon gezegd, we blijven ervoor gaan. Ook staan we er drie achter, gewoon door blijven gaan. En uh, dat kwam er wel uit. Je zag dat in de dekking stonden we te knokken en beleving. En iedereen was blij met elk punt dat werd gemaakt. En tegenstander die werd geblokt of wat dan ook. Ja, dat, dat leefde heel erg. Op het WK in Brazilië nog niet eens zo lang geleden in december verloren jullie toch, zeker als je op achterstand kwam, werd de achterstand alleen nog maar groter. Tegen ook grote handballanden, maar dat is Kroatië natuurlijk ook. Nu win je van ze. Wat is er gebeurd in die tussentijd? Nou ja, we hebben natuurlijk, daar hebben we over gesproken, we hebben geëvalueerd. En uh, ja, ik weet het niet, maar we in... in ja, zag je op de WK, lieten we snel al ons kopje hangen en uh, we, de moed zakt ons in onze schoenen. Maar nu, uh, we bleven er gewoon voor gaan en we weten dat we goed kunnen handballen. En dus da, ja, dat is denk ik een beetje het verschil. Het was geen geweldige entourage hier in de hal, maar de 100 ongeveer meegereisde fans die er toch altijd zijn hè, op zo'n groot evenement als jullie mogen spelen, die maken dan veel goed. Daar heb je ook steun aan. Nou zeker, ja, je zag gewoon, van Kroatië dat er volgens mij helemaal geen publiek. En Spanje, Spaanse sporters zaten er ook niet. Dus die supporters die, die, die ja, brachten lekker sfeer in En dat helpt ook. En dat is gewoon fijn dat je weet dat er mensen achter je staan. Ja, het is nu ongeveer uh, zes uur. Jullie zijn wat, uh, wat aan het uh, uitlopen, zo mag je dat zeggen. Een klein beetje aan het trainen, heel licht. Um, hoe lang hebben jullie nagenoten? Ja. is dat al voorbij? Nou, we hebben wel eventjes nagenoten natuurlijk. Maar uh, we zijn nu wel weer gefocust op de wedstrijd van morgen. Want dat is gewoon een hele belangrijke wedstrijd. Kijk, we gaan gewoon vol voor die winst. En als we, als we winnen, dan zijn we gewoon zeker van de Olympische Spelen. Dus dat is natuurlijk het mooiste. Kijk, als je verliest, dan ben je weer afhankelijk van wat Spanje tegen Kroatië doet zondag. Dus we willen gewoon eigenlijk zelf winnen. En dan, ja, dan zijn we gewoon, uh, hebben we ons ge ge gepla geplaatst. Ja, dat je zo'n zin kan uitspreken nu, hè? Ja, nou ja, zeker. Ja. Dat, is, uh, dat is toch ongelooflijk? Ja, dit is echt een droom. En als het dan allemaal nu zeg maar, op, het, uh, op het toernooi eruit komt, dan is het helemaal mooi. Maar ja, we zijn er nog niet. Natuurlijk, morgen eerst nog die wedstrijd. Maar ja, ik heb er wel vertrouwen in. Ja, nadeel is misschien toch dat je maar net wint van Kroatië. Dat kan jullie eventueel fataal worden als je verliest van Spanje. En Kroatië wint op de laatste dag van Spanje. Ja, dat klopt. Ja, kijk, het is natuurlijk al hartstikke mooi dat we winnen. Maar inderdaad, als straks Kroatië van Spanje wint, dan gaat het om doelsaldo. En dan is met één verschil winnen misschien niet genoeg. Maar ja, we gaan ervan uit dat, dat we morgen winnen. Of daar gaan we niet van uit, maar daar gaan we voor. En anders dat Spanje gewoon zondag van Kroatië wint. Je hebt een aantal jaren in Spanje gespeeld. Zelfs bij de kampioen, Champions League gespeeld. Wat mogen we verwachten van Spanje morgen? Nou ja, Spanje die hebben natuurlijk vandaag een makkelijke wedstrijd tegen Argentinië gehad. En uh, ja, we hebben tegen Spanje nog iets goed te maken, want op de WK verloren we de eerste wedstrijd uh, best wel dik. Dus Spanje die zal heel erg gemotiveerd zijn en die spelen thuis en die willen ook heel graag naar de Olympische Spelen. Dus die, zijn, uh, die gaan volle sterkte er tegenaan. Bij Spanje zit de druk erop, want... Uh... Groot handballand. Zij moeten. Meer hebben nog dan jullie. Nou, dat zeker. Ja, zij, zij gaan gewoon voor de Olympische Spelen. Ik heb gisteren toevallig een reportage gezien op de Spaanse televisie van de handballstars. En toen hadden ze het al over uh, medailles winnen op de Olympische Spelen. Toen dacht ik, oké, okay, ja, uh, voor hun ligt wel de, drop, de druk erop, ja. 32 ben jij. Je loopt al heel wat jaartjes mee in het handbal. Ook bij de nationale ploeg. Maar op het eind van de rit. Nou ja, keepsters kunnen natuurlijk wat langer mee. Maar misschien dan toch nog die ultieme spelen. Nou ja, dat is wel een droom. We zijn in 2004 en 2008 hebben we er ook wel we mee bezig geweest. Maar nu, zo dichtbij zijn we nog nooit geweest. En dat is wel echt een droom, denk ik, voor elke sporter. Dus ja, ik, ik heb daar altijd van gedroomd. Dus dat zou wel echt fantastisch zijn, ja. Hoe haal je de zenuwen weg? Want die zullen er toch ongetwijfeld zijn morgen om 1 uur. Ja, nou ja, zenuwen waren er vandaag ook. Maar meestal als de wedstrijd begin, eenmaal bezig is... dan vallen die wel weg en dan ben je gewoon geconcentreerd op de wedstrijd. En dan, uh, ja, dan ga je er gewoon voor. Ga je dromen vannacht? Uh, ik denk dat ik wel ga dromen, ja. <laughs> ja, van die Olympische Spelen. Dat zijn natuurlijk helemaal geweldig zijn, ja. Keepster Marike van der Wal van de Nederlandse handbalvrouwen. Ze zijn dichtbij de Spelen, maar nog niet helemaal. Morgen dus die wedstrijd tegen Spanje om één uur. Sun, lazy pulling daisies at do be past three, a lying in the morning sun. One day I'll get fat and sit in my chair lying in the morning sun. Making the most of my full head off hair, lying in the morning sun. What about all the grass between your toes? It's a part of you and Now I'm house, but I'm a. People Lying in the Morning Sun. Daar moet je toch haast wel vrolijk voor worden. Misschien lukt het ook wel bij Marianne Vos. Die is nu in de telefoon. Marianne, goedenavond. Goedenavond. Kun je er een beetje vrolijk voor worden? Nou ja, een beetje. Ja. wel, hoor. Ja, ja wat uh, hebben je niet zomaar aan de telefoon. Je bent vandaag tweede geworden bij de Valkenburg Hills Classic. Ja, we zijn in eerste plaats gewend. fijn, dat is nog niet zo opzienbaar een tweede. Maar dat deed je met een gebroken sleutelbeen. Wat is er gebeurd? Ja, wat is er gebeurd? Ik ben uh, al vroeg in de koers uh, onderuit geschoven in, en, uh, na de afdaling van de, van de Fromberg uh -huh. in Limburg. En uh, daar hadden we behoorlijk wat, uh, wat snelheid. Ik zat vooruit met een, uh, een Engelse, een Sharon Laws. En uh, er was een motor die, uh, die wat weinig snelheid had ten opzichte van, van ons. En ik moest uh, door een heel klein gaatje, en het gaatje was dusdanig klein, dat ik uh, onderuit schoof. Au. En uh, nou ja, uh, in eerste instantie uh, eerst weer de fiets op natuurlijk. Uh, en weer uh, in de achtervolging op de medevluchter. Ja. Uh, dat, uh, dat dat ging niet vanzelf. maar, uh, maar Je hebt er wel ja, bijgehaald, hè? Ik had, ja, ik heb er inderdaad pff, bijgehaald. Ik had een behoorlijk pijn aan mijn schouder. Alleen uh, ja, was wel de vraag. Of eh, uh, ja, wat het uh, wat het zou zijn. Ik had nog nooit gebroken ja. gehad. Dus ik wist ook niet precies hoe het zou voelen, maar het voelde. Niet top, maar nee. ik, ik, ik kon nog bewegen, dus ik had niet gedacht dat het gebroken zou zijn. En ja. na de wedstrijd uh, ja, toch even voor een check naar het ziekenhuis en uh, daar bleek het toch uh, toch midden. Maar uh, even terug naar het begin, je valt, het doet pijn, uh, maar je hebt nog niet in de gaten dat, het, dat je sleutelbeen is gebroken. Dat is toch apart, want volgens mij, uh, ik zie altijd uh, pijnlijke gezichten bij de wielrenners die weer vallen en grijpen naar hun sleutelbeen. Ja, nou, het deed ook wel pijn. Alleen, uh, ja, goed, het is wel een mooie breuk. Dus het is niet over elkaar geschoven. Het staat gewoon nog geen lijn met elkaar. Maar okay. het, is, uh, het is wel duidelijk doormidden. Maar ik kon het, doordat het gewoon nog in lijn stond, kon ik het wel uh, enigszins bewegen. En ook nog licht belasten. Want anders kun je natuurlijk nooit, uh, nooit doorfietsen. Maar uh, ja, achteraf heb ik wel gelukt dat ik, uh, dat ik het niet verenueerd heb, uh, zeg maar. Tijdens, ja. het, uh, tijdens het met het fietsen. Want het, uh, ja, dat had het nog wel erger kunnen maken. Niet nog een keer gevallen. in. Afijn, je haalt die koppelen, loof ze, die Engelsen haal je weer in. En dan wordt je uiteindelijk nog tweede. Je mist nog net de overwinning. Dat zou helemaal bizar zijn geweest. Um, ja. uh, maar goed, je, je, het is gebroken. Wat, wat, wat nu wordt je geopereerd? Wat gaat er gebeuren? Nou, de, de breuk zit aan het einde van, uh, van mijn sleutelbeen. En uh, nou ja, dat heeft. Uh, ik heb natuurlijk contact gehad. Uh, eerst met het, in, of in het ziekenhuis met de dokter. En toen vervolgens ook met, uh, met de artsen van uh, Rabobank wielenploegen En die geven aan. Uh, dat het een plaatje of een pin het herstel niet, uh, niet gaat bespoedigen. Mm. Dus dat ik gewoon uh, rustig Rust. moet afwachten tot het weer netjes aan elkaar is gegroeid. Oh jee, en hoeveel staat daarvoor? Weet je dat ook? Nou ja, in eerste instantie werd het uh, natuurlijk uh, voor een breuk gewoon zes weken gegeven. Ja. Nou, en, uh, in tweede instantie werd het al uh, vier of misschien nog spoediger op de fiets, maar... Ja goed, dat is wel afwachten. Ik ga dinsdag voor een, uh, een tweede check naar, uh, naar het ziekenhuis in Amersfoort. En dan hoop ik natuurlijk dat het uh, uh, er nog zo bij staat zoals nu. Dat het in ieder geval nog steeds in, uh, in lijn staat. En dan, uh, ja, dan wordt het monitoren hoe snel het uh, herstel gaat. Ja, want uh, we zitten wel voor die Olympische Spelen natuurlijk. Heb je daar meteen aan gedacht uh, toen je hoorde dat het een sleutelbeenbreuk was? Van oh jee, komen die in gevaar? Ja dan nee? Nou, ik, ik dacht er eigenlijk aan, al aan voordat ik op de grond raakte. Ja? Maar, uh, nou ja, goed, in eerste instantie dacht ik dus van, nou, het gaat, het gaat meevallen. Maar uh, ja, het is nog maar twee maanden en uh, ja, dan kun je een val niet gebruik, gebruiken. Nee. Maar, een, uh, maar een breuk al helemaal niet. Eh, eh, als het zo uitziet, ik zit even snel te rekenen, ben je dus begin juli, zeg maar, als je op zes weken gaat, dan heb je het over begin juli. Eh, dat betekent wel dat je voorbereiding natuurlijk enorm in de, in, in de war wordt geschopt. Ja, nu de komende weken sowieso al wel, maar het hoeft, uh, het hoeft uh, geen groot drama te zijn. Maar het is verre van ideaal, dus ik, uh, ja, ik hoop me natuurlijk nog op tijd klaar te stromen voor, uh, voor de Spelen. Maar ja, daar gaan wel een aantal weken voorbereidingen de mist in. Ja, en dat betekent bijvoorbeeld ook deelname aan de Giro toch maar niet? Uh, nou ja, dat is over een ruime maand. Uh, dat, ja. is, uh, ja, dat is dus een week of, uh, of nou ja, vijf. En of vier, dat wordt wel heel krap. En zeker om dan alweer meteen uh, negen, dagen, uh, negen dagen te rijden, dat wordt, wordt, wordt moeilijk. Maar ja, daar kan ik nu ook nog niks over zeggen. Ja. En ik, uh, ik wacht het ook gewoon af. Ik hoop natuurlijk gewoon training snel weer op te kunnen pakken. Dat is uh, in ja. eerste instantie het belangrijkste om uh, fit en in conditie te blijven. Want die spelen die zijn natuurlijk wel het belangrijkste voor je. Ja, huh? absoluut. Maar al wat al. Een enorm heroisch verhaal, want je zou bijna vergeten. Je wordt dus tweede met een sleutel, gebroken sleutelbeen eh, bij, bijna een, hele, ja. een hele, hele, hele koers. Dat is wel vrij ongelooflijk, hè? Ja, maar dat wil ik graag nog wel. even we melden dat het toegenoten Annemiek van Vleugd ja. en koers won. En niet, uh, niet meer de vlucht als Sharon Laws. Dus uiteindelijk was het een uh, ja, echt een topwedstrijd voor, uh, voor onze ploeg. Nou ja, achteraf uh, kwam er een klein beetje een domper op het verhaal natuurlijk. Maar uh, we werden wel 1 en 2, dus uh, ja. ja, de wedstrijd was geslaagd. Hoe dan ook, dat jullie het, zijn gewoon niet te verslaan. Het positieve bericht van vandaag. Oké, okay, nou, uh, hartstikke goed. Veel succes met, met je stoot op been en uh, zorg dat je weer snel herstelt. Ja, oké, okay, okay. ja, hartelijk dank. Marianne Vos met stoot op been breuk dus uh, haar voorbereiding in op de Olympische Spelen. Maar volgens mij gaat het goed komen als je haar zo hoort. Uh, dan die andere ronde, de ronde van Italië. Het gaat dit weekend een zeer spannend slot tegemoet. Zeker na vandaag. De klassementslenners lieten zich zien. Maar daar moesten we wel heel lang op wachten. De Giro kwam langzaam op gang dit jaar. Dat had alles te maken met de opbouw. Het verrein zit hem als vaker in de staart. Verslaggever Joris van den Berg. Ja, er is lang gewacht, en dat is terecht hoor, want het is een heel zwaar weekend met de Alpen, de Pampiago vanmiddag, morgen de Stelvio, er ligt heel veel sneeuw op, maar het schijnt allemaal wel door te gaan. En dan zondag dus de tijdrit in Milaan, 31 kilometer, en die opeenvolging van zware opdrachten, die heeft er mijn zinzien voor gezorgd dat er heel lang gewacht is deze Giro op dit weekend, dat de mannen zich een beetje gespaard hebben, de mannen om wie het gaat, dat zijn er nu nog vier, Basso, Scarponi, Hesjedal en Rodriguez, en zij zijn zaten ook voorin in het slot van de etappe. Niet helemaal voorin, er zat één man voor. Dat is Roman Kreuziger, een Tsjech, de kopman van Astana. Hij vertrok als favoriet naar het Giro, maar hij verspeelde twee dagen geleden zijn klassement volledig. Had vandaag dus de ruimte en die pakte hij ook. Hij benutte. Het feit dat hij weg mocht rijden en hij hield stand en boekte... voor het eerst in zijn profcarrière een ritzege in een grote ronde. Roman Kreuziger dus. En daarachter barstte de strijd los. Eindelijk. Drie kilometer onder de top ging Scarponi twee, drie, vier keer aan. Ook hij was twee dagen geleden niet goed de kopman van Lampre een Italiaan, maar hij toont beterschap. Hij gaat beter rijden, hij is een echte taaie vechter in de bergen. Hij kreeg Hesjedal mee en die twee reden heel stilletjes weg... van Rodriguez en met name Basso, die oogde toch echt niet goed, hoor. En ze hielden stand, met name Hesjedal. Want die kwam als tweede achter Kreuziger over de streep... op 19 seconden van de Tsjech. Maar wat veel belangrijker is, 13 seconden... Voor Joaquín Rodríguez. En daardoor is de achterstand van Hesjedal in het klassement geslonken. Tot 17 tellen. Ten opzichte van de Spanjaard. En dat is geen goed teken voor Rodríguez. Als je zeker kijkt naar die tijdrit van aanstaande zondag. Hesjedal is een betere tijdrijder dan Rodríguez. En dus wordt het morgen op de Stelvio heel spannend. Want nu staat er in het klassement 1 Rodríguez. 2 Hesjedal op 17 tellen. 3 Scarponi. Hij is van 4 gekomen op 1,39. En 4 een stukje gezakt vandaag. Ivan Basso wat bleekogend. De kopman van je gas op 1.45. Morgen meer spanning en sensatie op weg naar de top van de Stelvio. Joris van den Berg, hoor u. Uh, het is aftellen nu, hè? echt, voor het Nederlands helftal. Het trainingskamp in Lausanne zit erop voor Oranje. Spelers gaan terug naar Hoenderlo voor de laatste fase van de voorbereiding op het EK. Bonsgerbert van Marwijk kijkt met een goed gevoel terug op het verblijf in Zwitserland. We hebben een prima trainingsveld. Nou, zoals je ziet, het hotel is uitstekend. Het is mooi weer. <kijkt> Maar we hebben heel goed gewerkt, daar gaat het om. Ja, wat zijn spelers waar je extra op let uh, nu? Nou, ik let op alle spelers. Maar dan moeten nog mensen ik, af? Ik heb, ik heb niet spelers waar ik nu extra op let, dat heb iedereen extra. Maar dan moeten nog mensen af? Ja, dat klopt ja. Wanneer ga je dat bekendmaken? Nou ja, dat uh, ga ik morgen doen. En door wat laat je je leiden eigenlijk? Wat zijn de uh, criteria nu? Nou, daar zijn geen uh, criteria voor. Het gaat gewoon om, vind jij dat een jongen er klaar voor is, ja of nee? En uh, dat ga ik ze persoonlijk uitleggen. Ja, maar je kijkt denk ik erg naar de posities waarop ze spelen. Jawel, de, ja, aan, aan alles. Dat is altijd zo. Dus, uh, maar nogmaals, dat gaat alleen hun aan. Ja. En uh, hoe gaat het dan verder? Je gaat dat morgen vertellen aan de spelers en dan? Ja, dan spelen we morgenavond een wedstrijd. En dan zijn zij niet meer bij? Dat is dan hun. Ja, op de tribune bedoel je dan? Ja. Maar niet meer nee, bij de selectie? Nee, niet meer bij de selectie. Nee. Is die selectie dan definitief of kun je nog steeds dan als er eh, nog blessures zijn? De selectie zijn? is definitief, maar mocht er wat gebeuren, blessures of iets ergens, dan kan ik nog tot een bepaalde datum. Ik dacht dat tot vlak voor de eerste wedstrijd kan ik nog uh, wisselen. Vandaag is ook de binnenkomst van Arjen Robben. Die traint vanavond mee. Ja. Heb jij contact met hem gehad de afgelopen dagen? Na, na uh, uh, München niet meer, omdat we al duidelijke afspraken hadden gemaakt omdat jij toen al zei van nou, dat zal niet helpen in de teleurstellingsverwerking van Rob. Nee, dat denk ik ook niet. Uh, maar goed, het is, dat zijn dingen die ik niet kan veranderen. Het enige wat ik veranderd heb, <coughs> is de trainingstijd. Dat hij in ieder geval uh, niet al gisteravond moest aanreizen om vandaag mee te trainen. Nu had hij dus zeg maar een extra dag en heeft vandaag alle tijd om op tijd hier te zijn omdat wij pas om vijf uur of half zes trainen. Dus was het geen overweging om nog later te laten komen. Want afvallei komt bijvoorbeeld ook pas maandag. Ja, dat is ook in overweging, dat heb ik ook met hem over gesproken... maar ik denk dat hij heeft nu ongeveer vijf dagen vrij gehad. En uh, hij is er zelf ook over eens dat dat ook genoeg is. En dan gaat hij vanavond trainen, maar morgen denk ik niet spelen. Nou, hij zit er zeker bij en ik, ik ga ervan uit als hij fit is. En hij voelt zich goed dat hij wel speeltijd krijgt. Ja, ja. Hm. Zijn er verder nog dingen hier uh, gebeurd in de trainingskant dat wij niet gezien hebben? Ik weet niet wat jullie, uh, wat, je, wat, je, wat je, wat je bedoelt, maar uh, je hebt een paar trainingen gemist... Voor ja die de rest, sloten, denk ik, dat je ik? alles wel weet. Ja, dat valt nog wel mee, want jullie doen in het hotel natuurlijk ook wel dingen. Uh, ik hoorde bijvoorbeeld dat er iemand is geweest om over Auschwitz te praten. Ja. Zijn er meer van dat soort dingen geweest? Nee. nee. We hebben gewoon een heel uh, serieus trainingskamp, maar dat is, wel dat is wel gebeurd, ja. Jij hebt steeds gezegd van, ik probeer het uh, WK-gevoel weer terug te krijgen. Met het Nederlandse elftal Hoe doe je dat hier op zo'n locatie? Dat is heel moeilijk om dat uit te leggen. Beginners? Uh, nee, dat kan ik ook niet uitleggen.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 Ja. Hoe kijk jij naar Jetro Willems? Uh, een hele jonge jongen die ja. ineens kon binnenwandelen... en uh, waar jij ook al lovend over was na de wedstrijd tegen Bayern. Nou, ik vind dat hij een prima indruk maakt. En Is waar zit niet... hem dat dan in? Um, jullie hebben gisteren de training gezien, de, gisteren ochtend, de ochtendtraining. En toen scoorde hij een hele mooie goal. Als jij op die leeftijd uh, in een partijvorm... die echt op scherp van de steden ging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 Buiten moet ik zeggen. Sneijder is de man die Oranje aanvallend moet gaan sturen. Van hem moeten de basis komen, de ideeën. Sneijder kende een moeizaam seizoen in Milaan, dat is bekend. Was natuurlijk ook regelmatig geblesseerd. Maar het trainingskamp met Oranje heeft hem goed gedaan. Ik niet zeker. Het is al de, de zoveelste keer dat we hier zitten in, in Zwitserland. De prachtige accommodatie, trainingen, die kunnen we perfect uitvoeren. Dus uh, ja, we zijn... Uh, we zijn met z'n allen bezig om ergens naartoe te groeien. En om straks op 9 juni er te staan. Hoe anders is het voor jou om binnen te komen in zo'n als je het vergelijkt met twee jaar geleden? Uh, toen was er een glimlach op je gezicht die er niet meer afging omdat je een Europacup had gewonnen. Nu heb je eigenlijk een rotseizoen achter de rug. Dat maakt het anders, denk ik. Maar die glimlach is er nog steeds. Die krijgen ze niet van mijn gezicht. Uh, nou ja, ik, ik ben niet anders, uh, ik moet zeggen, dat meen ik serieus. Ik ben niet anders binnengekomen. Omdat uh, dit wordt mijn vijfde toernooi. En uh, ik weet precies uh, wat er van je verlangt wordt op zo'n toernooi. En uh, natuurlijk kom je uh, met een lekkerder gevoel binnen als je, als je alle prijzen wint. Maar ook nu kom ik met een goed gevoel binnen, omdat, uh, omdat ik weet wat mijn status is binnen dit elftal. En wat ik, uh, wat, ik voor, uh, wat ik voor extra's kan betekenen voor dit elftal. En als ik gewoon 100% fit ben, dan, dan, dan kan ik dat ook doen. En ik weet wat, uh, wat het elftal van mij verlangt. Dus uh, ik ben er klaar voor. Je bent ook 100% fit nu? Ik ben meer dan 100% fit. Ja. Dat is een bewuste keuze van mij geweest om, om meer dan 100% fit te worden. Om, met name ook in mijn achterhoofd uh, dit komende EK natuurlijk. En uh, zeker ook voor de laatste wedstrijden bij Inter. Want die waren, die waren gewoon van groot belang. En uh, dat is allemaal perfect verlopen. En uh, wat ik zeg, ik, ik, ben, uh, ik voel me goed, ik ben fit en uh, ik ben in vorm. En dat, uh, dat is voor mij uh, een goed gevoel en een positief teken. voor om, om aan dit EK te starten. Als je om je heen kijkt op het veld, uh, vind je dan dat de bepalende spelers van dit elftal in vorm zijn? Want ik denk dat dat wel nodig is. Hè? Je zag het in Zuid-Afrika, waar de mensen die. Nou, dat god voor jou, dat god voor Robben. die dan het verschil moeten maken, dat die ook op de toppen van hun kunnen speelden. Heb je dat voel nu weer? Ja, als je, als je, als je kijkt naar, naar de bepalende spelers, die, die zitten allemaal. Uh, die zitten goed in hun vel. Misschien Robben nu wat minder omdat. Uh, naar na, na die finale, maar dat mag ook wel even. Uh, die, die komt er vanzelf wel bovenop. Wat ik zeg, uh, als je kwaliteit hebt, dan, uh, dan komt dat vanzelf weer bovendrijven. Dat is hetzelfde met, met wedstrijdritme. Als je, uh, als je een goede speler bent, heb je geen wedstrijdritme nodig. Dan sta je er in één keer. En daarom verwacht ik ook dat afgeleider straks ook in één keer staat die er nog bij komt. Dat soort spelers hebben geen wedstrijdritme nodig. Die, die, uh, die staan er in één keer en die bouwen hun eigen wedstrijdritme op tijdens de wedstrijden. En, uh, dat heb ik ook voor mezelf. Dat ik, ik heb de laatste zes wedstrijden van de competitie uh, heb ik met 100% fitheid kunnen spelen. En dan, dan merk je gewoon dat je lekker in je vel zit. En dan, dan gaat alles in zelf. Die ballen, dat merk je op de training ook. Je, die ballen hoe je die aanneemt en hoe je die verder speelt en hoe je snel je kan denken. Dat, dat, dat is voor mij vorm. En dat is... Uh, dat zit bij mij goed en dat zie ik bij de anderen dat het ook goed zit. Dat is geruststellend nieuws van Wessy Sneijder. Dan Klaas-Jan Huntlaar. Bij hem kriebelt het al. De spits heeft een hekel aan lange trainingskampen. Zal blij zijn dus dat het erop zit. Het ritme van trainen, slapen, trainen, slapen is niet aan hem besteed. Ja, ik heb het liefst wel wedstrijden en dan uh, dat het nooit zo snel mogelijk begint. Want uh, uh, natuurlijk moet je wel wat trainen, wat tactische dingen. Maar uh, je bent fit en je wil zo snel mogelijk doorpakken eigenlijk. Ja. Jullie hebben bezoek gehad bijvoorbeeld uh, om de, de, zeg maar de, de, de dagelijkse sleur een beetje te, door, te doorbreken van uh, een hoogleraar. Uh, kun je daar wat over vertellen? Ja, dat was meneer Plein. Die kwam uh, uitleggen uh, Is historicus. Hij is ook wel veel op tv geweest bij De Wereld Draait Door geloof ik. En uh, uh, ja, die, kwam, uh, die kwam wat vertellen over, uh, over Auschwitz, de concentratiekamp. Maar ook over uh, ja, hoe die... Uh, hoe die Duitsers zeg maar, op dat moment tegen uh, de rassen aankeken. En, uh, ja was wel een heel interessant en indrukwekkend verhaal. Ja. En dat is omdat jullie daar straks ook op bezoek gaan in Auschwitz. Als we in Krakau zitten. Ja precies. Daarom uh, kwam hij vast wat, uh, wat dingen uitleggen en vertellen hoe hij, uh, hoe hij dat zag. En hoe dat, uh, ja, hoe dat vroeger was en zat. Uh, is het ook zo dat, dat ja, dit is een zwaar onderwerp is? Dat snap ik wel. Maar doorbreekt dat toch een beetje de dagelijkse routine? Uh, ja, tuurlijk, uh, breekt het wel de dagelijkse routine. Het is wel zwaar, maar aan de andere kant uh, uh, ja, was iedereen wel uh, uh, vol concentratie en uh, vol aandacht. En, uh, dat was ook wel leuk om te zien. Uh, dat uh, vertelde die man ook, die was uh, zeer onder de indruk van de aandacht van, uh, van het hele team. En iedereen, uh, ja, je kon een spel horen vallen. Zeg maar. Die man is misschien ook hier naartoe gekomen, die heeft gedacht, die voetballers, hoe lang zou ik de aandacht vasthouden? <laughs> 30 of 40 seconden. Ja, nee, dat, dat, dat weet je natuurlijk nooit. Maar uh, van tevoren. Uh, uh, ja, zijn er wel bepaalde clichés. Maar het hoeft niet altijd zo te zijn hoor. En uh, in dit team denk ik is dat ook zeker niet het geval. Ik heb van tevoren eigenlijk gezegd ik ben dat gezeur over uh, 1-2 spitsen. van Persie of ik wel een beetje zat. Bij je er toch veel over lastig gevallen de afgelopen dagen? Of viel het eigenlijk wel mee? Nou ja, natuurlijk uh, word je wel eens over lastig gevallen. Maar. Ja. Uh, uh, yeah, niet meer dan. Uh, uh, dat ik verwacht had, zeg maar, of, of wat dan ook. Uh, uh, je, hebt, je hebt zelf ook het antwoord wat je kan geven. En, uh, als ik er klaar mee ben, dan zeg ik dat ook wel. En, uh, uh, uh, ja, voor de rest heeft het ook weinig zin. Het is uiteindelijk toch uh, uh, trainen en, en je dingen laten zien op de training. En voor de rest uh, zien we het in de wedstrijden wel wat, uh, wat de trainer dan doet. Er is ook nog wel gesuggereerd, kan hij dan niet met allebei zijn je systeem moeten aanpassen? wij zitten natuurlijk ook met de journalisten onderling wel eens te discussiëren over die dingen denk ja, die bondscoach gaat dat in ieder geval niet doen natuurlijk. Of wel? Heb je ergens nog het idee dat dat zou kunnen? Ik weet niet wat de bondscoach uh, gaat doen. Uh, we hebben nu een aantal wedstrijden nog. en uh, uh, ja, Ik zie wel wat hij uh, doet. Uh, voor mij is het belangrijkste dat ik, uh, dat ik me concentreer op die trainingen en uh, Dat ik daar uh, ja, lekker in train en uh, jezelf laat zien. En uh, laat zien dat je getig bent. En ik denk dat het, uh, dat het goed lukt in ieder geval. Nog even over je oog. Het is nu eigenlijk weer bijna voorbij. Het ziet er in ieder geval redelijk normaal uit. Je was aan het begin van de week echt nog angstaanjagend. Um, je hebt er geen last meer van, heb je al gezegd. Wat, wat, hoe gaat dat nu verder? Is het nog wel gevaarlijk of, of is dat helemaal klaar? Nou ja, volgens mij is het niet gevaarlijk. Uh, ik zou niet weten of het echt gevaarlijk is. Ik heb in ieder geval niet het gevoel dat het gevaarlijk is. Ik heb wel het gevoel dat het nog ietsje stijver is. Als ik lach of wat dan ook, of uh, mijn gezicht beweegt... Dan, uh, dan voel ik wel dat het nog ietsjes meer trekt aan die kant. En er zit nog een klein bultje uh, ja, op het... Uh, op mijn oogkast, zeg maar, aan de bovenkant, net bij mijn wenkbrauw. Maar uh, ja, dat, uh, dat, uh, dat loopt wel los, denk ik. Het is echt ongelooflijk dat je dat gewoon drie keer en anderhalf jaar hebt nu. Ja, twee keer een hersenschudding. Uh, ze zeggen ook dat de tweede keer wat, uh, wat sneller gaat. Het was ook niet zo, uh, zo erg als de eerste keer. Tenminste, zo voelde het niet. Uh, ja, maar als je het binnen een aantal weken ja, weer een TikTok op krijgt, dan, uh, dan schijn je sneller. Uh, weer een beetje hetzelfde te hebben. En uh, ja, dat had ik nu. De uh, andere keer was een uh, dubbele neusbreuk. Dus uh, ja, wat dat betreft uh, stond ik daar ook vooraan uh, dit seizoen. Ja, Klaas van de Huntelaar. Morgen mag je weer aan de bak. Tenminste, daar gaan we nog even vanuit. In de arena Oefent Oranje tegen Bulgarije. De bijdragers waren van Bert Maaldrink en Bas Tichler. Nu Backman Turner Overdrive. Als ze zegt "Backman Turner Overdrive: You ain't seen nothing yet. We kunnen weer een Olympier toevoegen aan de Nederlandse ploeg in Londen. Zeiler Rutger van Schaardenburg heet hij. Met de Regatta in medeblik steedt hij met uh, Rudolf Bouwmeester om maar één plek in de laserklasse. Bouwmeester moest 13 plaatsen hoger eindigen dan van Schaardenburg om naar Londen te mogen. En met alleen de medal race te gaan is dat niet meer mogelijk. Rutger van Schaardenburg in de laser. Daarmee zeilt Nederland nu in 7 van de 10 klassen mee deze zomer in Londen. Eil Kloosterboer was erbij vandaag op het water bij Medemblik. Van Schadeburg, ik mag je feliciteren. Ja, bedankt. Ja. Ja. Definitief naar de Spelen. Eindelijk. Ja. Eindelijk. Het zat er wel een beetje in, hè? Maar vandaag moest het even gebeuren. Ja, klopt. Het moest toch even afgemaakt worden. Ik had een goed WK hiervoor. Daarom had ik een mooie afstand. Maar uh, je moet het toch afmaken en uh, dat is vandaag gebeurd. Is dit een opluchting? Ja, zeker. Ja, nu uh, op naar de volgende stap, naar de Spelen. Dus de uh, eerste stap is gelukt. Uh, dat betekent voor jouw trainingsmaatje, Roelof, dat hij het niet heeft gehaald. Jullie hebben zo langzaam opgetrokken. Ja, nee, dat is heel zuur. Hij heeft alle eisen uh, die nodig zijn. Vorig jaar al een volle nominatie. Oh, sla bijna om. Maar uh, ja, ja, dat is wel even heel lullig. Want met zeilen mag er maar één uh, per discipline naar de Spelen. Dus dat betekent dat er één winnaar en één verliezer is. Uh, ja, helaas voor Roelof, maar ik uh, ben wel heel blij dat ik ga. Wat zijn jouw kansen daar in Londen, denk je? Nou, Ik ben zeker medaillekandidaat. Ik uh, weet dat ik iedereen kan inmaken. Moet ik wel op, uh, ja, op het top van mijn niveau zitten, maar uh, ja, ik heb er wel heel veel vertrouwen in. Uh, nog even op de valreep een uh, zwarte vlag? Ja, dat was jammer. Ja. Laatste race: zwarte vlag, anders uh, had ik het evenement gewonnen. Ik was heel blij met de race. Mooie inhaalrace, begon niet heel goed. Maar uh, op het laatst nog even uh, nummer 1 ingehaald, dus win ik die race. Ja. Ik denk, nou, het is helemaal voorbij. Ik heb uh, echt gekwalificeerd en de Delteloid er ook hadden gewonnen. Maar zie ik ineens dat ik zwarte vlag heb, wat betekent dat uh, ik nog wel goed voorstaan. Maar morgen moet er nog hard gevaren worden om, uh, om het evenement nog te winnen. Maar de grootste prijs heb je binnen. Ja, zeker weten. Maar nou ja, de grootste prijs moet nog komen natuurlijk, hè. Ja, dat moet gebeuren in Londen. Rutger van Schaardenburg onthouden dus die naam. Hij zeilt deze zomer in Londen in de radiaal Klasse. Bij de Europese kampioenschappen zwemmen. Het zwembad gaan we in, is Kira Toussaint in de halve finales van de 50 meter rugslag uitgeschakeld. Ze werd 16e in een tijd die vijfhonderdste langzamer was dan ze gezom had in de series. En dat was nou net niet de bedoeling. Inzet was om in elk geval sneller te gaan. Ja, dat is wel jammer. Ja. ik weet ook niet helemaal goed waar het aan ligt, eigenlijk. En het doel, uh, ja, die finale dat was erg ver weg. hè? Ja, die was wel erg ver weg. Ja. Ja. Maar met welk idee uh, ging je dan die finale in? Ik bedoel, per zwemmen, technisch goed zwemmen. Het uh, enige idee waar je het dan laat liggen? Moeilijk te zeggen, natuurlijk. Ja, volgens mij had ik echt een verschrikkelijk slechte finish. Kwam ik, niet, ik moest helemaal uitdrijven en dat was niet zo. Ja, ik, weet het helemaal, ik heb het helemaal nog niet gezien en uh, ik weet het niet zo goed. Het is moeilijk ook bij die 50 rug. Hè? Het gaat allemaal zo snel en alles moet kloppen, toch? Ja, alles moet kloppen, inderdaad. En dat, uh, ik vind het nogal lastig uh, zo snel bewegen. Ik ga op de 100 rug met keerpunt, ga ik bijna even hard weg, alleen al met voetentijd, zeg maar. Nou, 17 langzamer, maar dat is ongeveer hetzelfde dan. En ja, dat moet gewoon dan harder kunnen, maar ja, dat is wel jammer dan. Vanochtend zei je ook, ik sloeg veel te hard op het water. Uh, en dat is niet goed. Ik moet me wat meer beheersen. Lukte dat wel vandaag? Nu in die halve finale? Eh, uh, weet, ja, weet ik niet. Dat weet ik echt niet zo goed. Moet je even laten bezinken, allemaal? Ja. ja, denk het wel. zit er nu op. Ja, ik ben klaar. Helaas. Ja, jammer. Ja, je had nog wel even door willen gaan? Ja, tuurlijk. Vooral, uh, ja, jammer van de vooral, Maar ja, niet zoveel meer aan te doen. Wat is nou, uh, uh, Wat dat heeft de Bondscoach steeds benadrukt: die meiden zijn hier om te leren, om ervaring op te doen. Als je dat nou voor mij nog eens moet samenvatten, wat heb je hier nou allemaal opgepikt? Ja, vooral in uh, de ochtend zwemmen en dan proberen een rondje verder te komen. Dat is, wel, dat is twee keer gelukt, dus dat is wel leuk. En uh, ja, een toernooi van een, zoveel dagen achter elkaar, dat heb ik eigenlijk nog nooit gehad. En, ja, dat moet je, moet je gewoon een aantal keer doen voordat je dat, denk ik, goed beheerst. En uh, ja, ik een beetje om me heen gekeken ook. Dan kan ik de komende dagen mooi naar de finales gaan kijken. En dan mag je er dus aan ruiken hè? en dan, dan smaakt dat natuurlijk ook naar meer. Dan denk je, goh, dit is de wereld waar ik, uh, waar ik bij wil horen. Heb je daar voor jezelf een, een, een plannetje al voor bedacht? Hoe dat er ongeveer uit moet gaan zien? De komende jaren. Nou, hoeveel tijd geef je jezelf? Wanneer wil je echt bij de top horen? Nou, over vier jaar in Rio. Hè? Dan, uh, is, uh, over 4,5 jaar? Dan uh, moet het mijn tijd zijn. Ja. En waar ga je dan nog. Uh, op focussen? Heb je dat al een beetje voor jezelf helder? Uh, waarin moet je sterker worden? Um, ja, conditioneel heel erg, denk ik. En ook heel veel technische dingen die gewoon beter moeten en kunnen. Ja. Ja. Heel veel kijken naar Sharon van Rauwendaal. Ja. ja, zeker. Ja. Ja, we praten over Londen, maar Kira Toussaint droomt al van Rio... over 4,5 jaar. Bij de mannen trouwens was het vanavond tijd voor het koningsnummer. 100 meter, vrije de Italian Filippo Manini was erin de sterkste. Hij finisste in een tijd van 48 seconden en 77 honderdste. Daarmee liet hij de Fransman Bernard, Olympisch kampioen van Peking, achter zich. En ook nog de Roemeen Tran Daffir. Die was zelfs op uh, ruime achterstand gezwommen. Dan Turne, Hebke Zonderland en Jeffy Wammes lieten het gisteren lelijk afweten tijdens de kwalificatiewedstrijd op het EK Turne. Geen van beide turners wist zich te plaatsen voor een toestelfinale. Een e waarover vandaag uiteraard werd nagepraat in Montpellier. U hoort het in een bijdrage van Edwin Cornelissen. Alsof hij het leed van de Nederlanders wilde onderstrepen. De geluidsman besloot gisteren wat dramatische klassieke muziek... door de hal te laten schallen tijdens de kwalificatiewedstrijd. En dramatisch, ja, dat was het wel. De wedstrijd van Epke Zonderland en Jeffrey Wammes. Samen goed voor uh, nul toestelfinales. Uh, ja, natuurlijk uh, balen van, van Rekster. Ja, tuurlijk. Je stelt zelf altijd voor... dat je gewoon drie vlekkeloze oefeningen turnt. Ja, dat is jammer. Een dag later valt bondscoach Mitch Fenner de off-day samen. When you're on a stairway volgende next level of achievement, you're gonna hit a creaky step, and that's what they both did yesterday. Een krakende treden dus op de trap naar succes. Maar hoe kon het zo ver komen? Probably pressure, tension got to them. Can I say one thing, Henry? Six months they've been living with the pressure of who is going to the Olympics. Spanning, druk veroorzaakt door al het gedoe rondom de Olympische kwalificatie en de onzekerheid wie er naar Londen mag. Onzekerheid die al zes maanden duurt. It's too much, and uh, I I sympathize. If it was me, the decision would have been made months ago. Mitch Fenner leeft mee met Sonderland en Wammes. Hij begrijpt de druk die ze ervaren. Can you imagine two guys going for a job interview... and being said that, okay, your job interview is in six months time. We will be watching you carefully up until then. You know, that is just not going to produce results. Maar goed, het leed is geleden, het EK is mislukt, de wonden worden gelikt, het zelfvertrouwen moet terugkomen en daar ligt een taak voor Mitch Venner. next. Het meeste werk heeft Venner in dat opzicht aan Ebke Zonderland. Epke certainly. Focused. He knows what has to be done. He knows the triple combination is the best thing that's ever been done on high bar. Epke weet hoe uniek en bijzonder zijn nieuwe vluchtcombi is op rekstok. Hij moet alleen nog lukken. So he weet, in terms of confidence, he knows that if he hits it, it's just a matter now of building up. His confidence is fine. En dan Jeffrey Wammes. Jeffrey, I want to believe in himself. Want de potentie ziet Venner wel bij Wammes, maar het moet ook tussen de oren goed zitten. So what I want would like to do with Jeffrey is to sit him down and say, I believe in you. You still have potential. Let's between us and Bram your coach, let's see how we can best get this out of you. Nu de kwalificatie erop zit en iedereen uitgezonderd Jury van Gelder is uitgeschakeld... is er wat tijd voor ontspanning aan de mediterrane kust. En tijd om te kijken naar de toekomst van het mannenturnen. Een toekomst die helemaal niet zo negatief hoeft te zijn. Wammes en Zonderland blijven topturners. Jury van Gelder, idem dito. En daarachter maken Anthony van Asche en Bart Durlo voorzichtig stapjes vooruit. Liet met name Bart Durlo op voltige zien in de wedstrijd van gisteren. Heel opmerkelijk, allebei verlieten ze de toptrainingslocatie in een bos en keerden ze terug naar het oude nest. Een bescheiden halletje in Zwijndrecht. Ik voel me daar sowieso wel het meest op mijn gemak. En dan heb ik nog, hebben we ook nog eens het geluk dat we, dat we daar een goede trainer hebben nu gelukkig. De, de trainer is supergoed nu, alleen de accommodatie is wat minder nog. Ja, het is echt dramatisch. Ze zijn al, volgens mij zijn ze al 10 of 12 jaar bezig met een nieuwe hal. We hebben eigenlijk veel nieuwere toestellen nodig... wat eigenlijk ja, niet mogelijk is, omdat het budget er niet voor is. Dus. Dat is opmerkelijk, hè? Je zou zeggen een sporter... die wil het beste van het beste, het nieuwste van het nieuwste... en jullie kiezen er dan voor om uh, in een dramatische setting te trainen? Ja, ik denk dat de trainer gaat toch voor. Ik bedoel, als je een hele goede accommodatie hebt... en wat, je hebt iets, iemand die je niet iets kan leren, dan heb je er ook niks aan. Dan kan je beter iemand hebben die je iets kan leren... dan, dan een goede accommodatie. Ja, die trainer in Zwijndrecht, dat is uh, Jeroen Jacobs. Wat is, uh, als je het een beetje zwaar mag zeggen, het geheim van Zwijndrecht... Het is de sfeer, sowieso jongens Wijndrecht die, die goed is. En, uh, de sfeer met de jongens onder links, ze, ze trekken aan elkaar op. Eén uh, trainer op twee jongens is uh, ideaal. Hoeveel reks zit er nog in als je naar die twee jongens kijkt? Nou, ik denk met name Anthony heeft uh, goede kansen op, op ringen echt een stuk verder te gaan komen. Ik denk dat hij uh, binnen nu en uh, anderhalf, twee jaar uh, zeker uh, ja, medailles kan gaan halen. En Bart ja, die, uh, die is gewoon een allrounder. En die, uh, die is goed met name op, uh, op voltige en op rek. Presentation des juniors, finalisten au concours général. We zijn terug in de wedstrijd al. Waar vandaag de junioren-meerkampfinale wordt gehouden. Een goede gelegenheid is om even te kijken naar uh, wat er nog meer voor Nederland in het verschiet ligt voor de toekomst. Rob Stout is uh, ja, de bondscoach, mag je zeggen, voor wat betreft de junioren hier. Hoeveel zit er nog in voor Nederland als je kijkt naar de toekomst? Nou, heel veel denk ik. We hebben een hele goede teamprestatie geleverd uh, afgelopen woensdag. We gaan zo dadelijk kijken naar uh, De Sprong, uh, waar we een echte specialist in actie gaan zien. Hè? Ja, uh, maar ook een meerkamp specialist is het wel. Hij kan alle toestellen heel goed. Casimir maar... Schmid heet hij? Het gaat om Casimir. Hoe oud is hij? Uh, Casimir is 16. En een en, uh, echt talent voor de toekomst? Uh, ja, denk het wel. We, we hebben heel zijn programma al uh, geanalyseerd natuurlijk, ook uh, richting uh, de komende jaren. Om uh, nu al aansluiting te gaan vinden bij de senioren, want dat is toch wel een van de doelstellingen. En op uh, meerdere toestellen biedt dat perspectieven. Hij zal nog wel wat, uh, wat basistechnieken uh, moeten verbeteren. Maar uh, hij kan nu uh, op sprong kan hij zich al meten met de beste van uh, Europa. Hé, hey, ik hoor muziek. Kazimir gaat springen. Goed ermee. Ja, maar oké. Okay. Goeie sprong. 15-9, ja, ja, ja, heel goed. Met Bart Durlo en Anthony van Asche in de lift en een aantal grote talenten bij de jeugd, kan bondscoach Mitch Venner maar één conclusie trekken. I think, uh, to coin a, a commercial phrase, the future is orange. <laughs> yeah, the future is bright. The future is orange. Bright. En Orange, dat horen we graag. De finale van de European Club Champions Cup... wordt een Nederlandse aangenegenheid. We praten over hockey. Ten bos won vanavond in Amstelveen met 1-0 van het Spaanse club De Campo. En Laren versloeg UHC Hamburg naar shootouts met 2-1. De finale wordt een herhaling van de finale van de play-offs... die Ten bos won. Trouwens ook naar shootouts uh, vorige week. De kans is dus uh, groot voor Laren om revanche te gaan nemen. Tim Steens nu in gesprek met Richard de Snijer, coach van Lara. Ja Richard, je staat in die finale met Laren, maar je kan wel zeggen dat deze overwinning voor de poorten van de Hel is weggesleept. Ja, de seks voor de poorten van de Hel. Jongen, jongen, jongen, wat hebben wij het zwaar gehad? En het was echt. Nou ja, wat eigenlijk al van vorige week natuurlijk, je verliest de finale. Dus die energie die ben je kwijt. Weet je, dus je moet je opnieuw opladen. Batterij. Belandskampioenschap. Uh, dus je moet gewoon je energie moet je opnieuw uh, uh, ja, opladen. Dus de batterij. En het houdt in dat je er wel moet staan. En we hadden het zwaar, want geloof me, dat is goede... Ullehorts was gewoon echt een hele goede groep. Ja, want er veel internationals ook, hè? Ja, heel veel internationals. Dus ze hebben het gewoon ontzettend zwaar gehad vandaag. Maar... Wat ik vorige week zei, laat het geluk eens een keer aan onze kant vallen. Ja, dat is vandaag gebeurd. Dus wat dat betreft, ja, zondag staan we in de finale. Dus mijn complimenten voor de werklust. En uh, het vertrouwen in dat het er uh, goed zou komen. En weer shootouts, hè? Had je erop geoefend deze week nog? Ja, we natuurlijk hebben, hebben we erop geoefend. Uh, en, uh, maar ja, aan de andere kant... Nou, nee. Nee, we hebben er niet op geoefend. Zeg ik eerlijk. Nee, we hebben er niet op geoefend. Er gingen er maar twee in, hè? Er gingen er maar twee in, ja. Nee, ik had er inderdaad niet op geoefend. Uh, maar als je zo kijkt, Joyce... Ja, top. Prima. Gewoon hartstikke goed. Mijn uh, diepste complimenten hoe zij er heeft gestaan er met. Dacht je al dat het overwinning binnen was na die 3-2 van de Carlijn? Nee, nee, totaal niet. Maar ik uh, maakte gewoon simpelweg een keuze om uh, uh, iemand die heel erg fris was... Uh, om die eventjes op het middenveld er even bij te zetten. Puur alleen maar, niks om, om aan te vallen. Puur een verdedigende taak neer te zetten. En daar heel veel energie in te stoppen. Ja, dat viel niet goed. Ja, dan moet ik vanuit de spiegel ook kunnen kijken natuurlijk. En dan had ik misschien anders moeten doen. En nu uh, de bos weer in de finale zondag. Gaaf. <laughs> Kanten voor een wans, dacht ik. Nou, kans voor, ik denk als je kans voor een revanche, weet je wel, dat, dat, dat, dat klinkt al direct zo. Oh nee, ik denk dat, we moeten nu bij onszelf blijven. We hebben nu laten zien dat de geluksfactor ook dus aan ons kant kan, kan, kan zitten. En daar moeten we gebruik van maken. En zondag is gewoon een gave finale wel om de Europese titel. Laten we dan niet landskampioen worden. Maar wel de Euro Europa Cup halen. Richard de Snijer, hij uh, zegt het niet, maar wil wel graag revanche. Laren tegen den Bos in de finale. den Bos had het ook moeilijk in de halve finale. Tim Spreens opnieuw. Hij praat erover met Maatje Goderie, de captain van Den Bos. Ja Maartje, jullie winnen met 1-0 van Campo door Madrid. Uh, ja, je mag wel zeggen, een zwaar bevochten overwinning. <laughs> ja, het, was, uh, het ging niet gemakkelijk. Dat klopt inderdaad. En ik denk eigenlijk dat we het vooral aan onszelf te danken hebben. Uh, zij zijn ja, in het laatste kwart nog wel gevaarlijk geweest. Ook op het moment dat wij met 10 man stonden. Maar het eerste kwart en het tweede kwart hadden wij al lang die bal erin moeten pushen. En uh, moeten slaan. en Gewoon echt net die efficiëntie, net die slimheid in de cirkel, die misten we vandaag nog wel. En dan heb je een keeper daar staan. Ja, die is niet slecht. Ja. <laughs> Die wordt steeds beter natuurlijk. Ja, en die wordt steeds beter en dan wordt het wel steeds moeilijker om die bal erin te krijgen. Maar ja, die hele eerste helft domineren we en hebben ze eigenlijk alleen maar hoge ballen gedaan. En uh, op een gegeven moment zie je dat wij ook. Ja, dan zakt het gewoon in en dat is wel zonde. Ik bedoel, dat is verre van uh, de mentaliteit die wij gewend zijn. Ja, je zei al in de eerste kwart hadden jullie zeker afstand moeten nemen. Uh, wat heeft er zeg maar, al tussen die kwart in en in de rust? Oh, goede vraag. <laughs> uh, vooral datgene van dat we goed staan te spelen, maar dat we wel uh, ons moeten realiseren dat het niet gemakkelijk gaat en dat je je wel moet willen winnen. En uh, dat, het echt even uit een, uh, ja, dat je dat ergens anders vandaan moet halen en dat het ook slimmigheidjes zijn, vooral in de cirkel. Van, we komen ontzettend mooi, we hebben heel veel ruimtes op het middenveld. Ik kon ontzettend makkelijk open draaien, hetzelfde geldt voor Paume en voor Emily. En, uh, en dan, dan gaat het wel om die laatste fase in de mm. cirkel. Net even weten, oké, okay, heb je een meter van je vandaan een tegenstander staan of niet? Kun je schieten of niet? Kan je die bal nog voorgeven? En dat deden we gewoon echt niet handig vandaag. En te weinig strafcorners, denk ik dan? Ja, heel veel te weinig. Nou, denk ik ook, ja, en ik hou niet van wijzen, maar ja. nou denk ik ook dat de scheidsrechten niet altijd best waren in het toekennen van de strafcorners. Ik denk dat het de eerste kwart we zeker al wel vijf hadden moeten hebben. Dus dat maakt het niet gemakkelijk. Maar mm. dan nog, je, je moet er meer halen dan dat we nu hebben gedaan. Dat is wel jammer. En op het laatst werd het nog even spannend, want zij kregen in de allerlaatste minuut nog een strafcorner. Ja, verdorie. Ja, Wat dacht ja je? dat kan ook gewoon niet. Ik dacht, dit gaan we ook gewoon niet verliezen. Nee, ik denk dat, dat we hand in eigen boezem moeten steken en dat het hier gewoon beter moet zondag. En daar hebben we nog twee dagen voor en uh, daar heb ik heel veel zin in. Was het moeilijk om je weer op te laden na die gewonnen finale tegen Laren voor het landskampioenschap? Nee, het is niet moeilijk om op te laden, maar het is wel anders. En je weet dat het anders is en uh, uh, je moet het wel even ergens anders vandaan halen. En je ziet wel dat er vermoeidheid insluipt en dat, uh, dat het zonnetje schijnt. En, uh, en dat mm -hmm. je ja, misschien toch wel extra moeite ervoor moet doen. En ja, wij doen het, we doen het ook niet makkelijk en we doen het ook niet allemaal even zo met twee vingers in de neus. Het we moet wel op de bosse manier gaan en vandaag hebben we dat een beetje laten zitten. En uh, dat is zonde. Maar ja, des te meer kunnen we dat zondag weer laten zien. Totdat tot, uh, Maartje, uh, zondag weer lager natuurlijk in de finale. Dat hoop ik wel, dat lijkt me leuk. En dan? En dan... klaar is uit de Provence natuurlijk. Ik zeg, uh, ja, wij gaan voor de dubbel. 100 procent. Maartje Groter wil de dubbel. Dat is te zien volgende week dus. Dan de finale van de European Club Cup. We gaan over voetbal praten, met nog een paar minuten te gaan. Barcelona, nog één wedstrijd om nog uh, het seizoen mooi af te sluiten. Jaarlang is de ploeg natuurlijk bewierookt, het prachtige voetbal... maar prijzen, dat lukte even niet. Geen Champions League, geen landstitel, maar nu wel de Spaanse beker wellicht. Een wedstrijd tegen Europa League-finalist Atletiek de Bilbao... Edwin Winkelsen uh, in Barcelona. Jij kijkt naar die wedstrijd. Uh, is dit al rust, neem ik aan, denk ik? Hè? Ja. Ja. Ja, ja. Ja, ja, het is uh, wacht op de tweede helft... En uh, ja, voor, voor Atletico Bilbao is bijna een herhaling van die finale van de Europa League tegen Atletico Madrid. Oh, dat kan niet goed. Het, waren. Ja? Uh, het staat inmiddels al 3-0 voor Barcelona. Twee doelpunten van Pedro en één van Messi. Uh, dus lijkt Barcelona inderdaad op weg om, om uh, Pep Guardiola het ideale afscheid te geven. Nou, dat is dan toch mooi. Leeft die wedstrijd een beetje eigenlijk, of is het allemaal mosse uit de maaltijd? Hij is wel heel laat natuurlijk. No. Uh, maar zeker als je het stadion ziet. En, en, hij leeft meer in het basketland, dat wel. Uh, nu, we zijn vandaag 50.000 atletic supporters in, oh, wow. in Madrid. Uh, een groot deel onder er ook van in. En, uh, de Barcelona supporters zijn met 17.000 ver in de, in de minderheid. Uh, maar ja, die hebben nu wel uh, het voordeel van, van die stand. Maar uh, het leeft wel, ook bij Barcelona. Al, al is de competitie al lang afgelopen. Al misten ze die finale van de Champions League. Uh, maar ze hebben, lijken zich bezworen te hebben die spelers om om, om Guardiola dat afscheid te geven. Ja, en uh, dat, dat gaat dus wel lukken. En is dat dan een troostprijs of een prijs? O hoe zien ze dat bij jou in Spanje? Ja, je weet nooit of het gaat lukken. Er kwam nog een finale van de Champions League... tussen Liverpool <laughs> en AC Milan. Er 3-0 voor Milan, geloof ja. ik. Dus 3-3 en Liverpool wel nog. Um, maar nee, het gaat hier wel, wel groot gevierd worden. De spelers hebben zelf al gezegd, natuurlijk, ze, ze hebben de twee belangrijkste prijzen gemist. Maar dit seizoen hadden ze al drie prijzen. Twee Supercups en de Wereldbeker. Uh, dus ze we sluiten dan het seizoen als we daar winnen met, met die vier prijzen af. En uh, ja, het is de, um, daarom hebben ze het eigenlijk volgehouden. Veel wilden natuurlijk eigenlijk al naar de selectie toe. Terwijl Nederland-Oranje al, al lang aan het voorbereiden is. Ja. We hebben Del Boske. Uh, we moeten nog altijd uh, bijna twaalf spelers missen van, van Barcelona en Bilbao. Uh, maar ja, dus, ze wisten dat deze wedstrijd toch belangrijk was uh, om het seizoen goed te eindigen. En uh, nou goed, dus een korte voorbereiding hè, voor, uh, voor het Spaanse team. Ja, een stuk korter dan, dan de so. meeste andere ploegen. En Barcelona uh, ja, heeft niet echt heel hard getraind. Barcelona is natuurlijk hofleverancier met 7-8 spelers straks uh, bij de selectie. Yeah. Uh, maar die, die hebben bijna verduurd allemaal samen getraind. Staan ook in de basis van het Spaanse elftal. Dus ik vraag je af of zo'n lange voorbereiding <laughs> ook echt nodig is. Oké, okay, Edwin Winkels, dankjewel. En uh, veel plezier met de tweede helft. wij sluiten af. Zometeen Margriet Brandsma met het oog op morgen. Veel plezier. Goedenavond. Fijn weekend. Zondagmiddag opent Govert van Brakel weer de deuren van de Perstribune. De gast zijn Jack Halzen, Erik Dijkstra en Frank Evenblij... over hun nieuwe programma Bureau Sport. Reken maar van jazz. Daarin dompelen ze zich onder in allerlei sporten. Al zijn ze niet overal voor geschikt. De belangrijkste kwalificatie om een goede stuurvrouw te zijn... is dat je heel erg weinig weegt. Zo rond de 48 kilo. <lacht> dat weegt mijn hoofd. Ook de gast is technisch Feyenoord-directeur Martin van Geel. Er zijn meer wegen die naar succes leiden. En verder kassie kijken. En als u zelf een klacht heeft over radio...